In het programma van de Avro op Hilversum 1 nu Biels Co., een hoorspelserie van Jan Moraal, geregisseerd duo Fischer Junior. Een opname afkomstig uit particuliere bron, waardoor de technische kwaliteit zo af en toe te wensen over zal laten. <middels> Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Wiels Co. Ja, zegt u het is dus me, mevrouw Poeshouder. Oh, wacht even. U bent de echtgenote van dokter Poeshouder. Ja, oh, wat erg, hè mevrouw. Ik geneer me dood, zeg. Hoe is het nou met uw man? Ah, een blauw oog. Nou, vertelt u hem dan maar gauw dat George twee tanden door zijn lip heeft. Dat zal hem goed doen. Wat zegt u? Wat er nou toch precies gebeurd is. Heeft u dan dat dan niet verteld, uw man? Nou. Mijn verloofde was vanmorgen even mee, hè. Nou, en die bleef dus even in de wachtkamer wachten, hè, toen ik aan de beurt was. Dus toen vertel ik aan uw man wat mijn klachten waren. En toen zegt hij, kleed u zich maar even uit dan, weet u wel? Oh ja, weet u dat wel? Zegt hij dat wel vaker dan? Oh, tegen zijn patiënten. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk, ik was een patiënt. Ja, dat vergeet ik dan altijd, hè, als een man dat tegen me zegt. Raar eigenlijk, hè, vindt u niet? Ja, maar uw man zei het nou eenmaal, hè? Dus ik denk meteen van, uh, wat zullen we nu krijgen? En voor alle zekerheid, Sjors, maar even op de hoogte gesteld, hè, in de wachtkamer, weet u wel, want hij is nogal jaloers, hè, Sjors. Ik zeg, uh, joh, die man wil dat ik me uitkleed, wat vind je? Hij zegt, nou, daar wil ik dan wel even bij zijn, zeg. En daarop botst het, begrijpt u wel, begrijpt u niet. Nou kijk, dat irriteerde uw man nou weer hè, dat daar zo'n bemoeierige meneer bij kwam zitten met zo'n houding van uh, wat ben jij voor een viezerik eigenlijk? Dat uw man zegt tegen George weer iets van, is dit uw vrouw dan? En George weer broeierig, nee, dit is mijn verloofde, als u het goed vindt, zegt uw man. Ach, zo. Dus u dacht mijn spreekkamer even te kunnen misbruiken voor het gloeren naar het ontkleden van uw verloofde. Nou, en daarna kregen ze dus ruzie, begrijpt u wel. Gevochten? Wel, nee, mevrouw Poeshouder. Kijk, dat kwam zo. Ik was me toen achter het gordijntje net even aan het uitkleden, hè. En toen zou George me even helpen met mijn laarsjes, want die knellen nogal... En toen schoot dat ding opeens uit dat George krijgt die hak midden in zijn gezicht. En die slaat achterover. En die man staat daar net achter hem. Dat die krijgt George zijn volle achterhoofd op zijn linkeroog. Nou, en toen ben ik even gaan zitten krijzen hoor. Kunt u zich voorstellen? Op een man met het malle oog. En George met zijn krankzinnige lip. En ik op mijn ene bloote voet. <lacht> Hallo? Hallo mevrouw Poeshouder! Weg. Leg neer. Geen gevoel voor medicinale humor. En het pijntje in mijn rug is ook over, zeg. Kan je nagaan hoe goed het is als je meteen gaat? Je klopt voor mijn zaak hoor. Maar ja, elk middel faalt wel eens. Ja, recht in de maag, zeg. Driemaal is scheepsrecht. Maar het is je pupil, nietwaar? Rang op je maag. Ik dacht dat ik dood ging, zeg. Ik denk, ik sterf. Ga maar liggen. Doe je ogen maar dicht. Ik sterf toch. Dan kan je de man met de zijs beter voorwezen. Hein, ik lig al. Ga maar naar je grootje. Die sfeer. Uh, goedemorgen. Morgen, Michiel. Morgen. Grote, goden, zeg, wat ruik ik? Wat is dat voor iets verrukkelijks? Ben jij dat? Blijf zitten. Laat maar ruiken. Blijf zitten. Ja, maar achter. Het wordt sterker. Je bent het. Ik ruik je. Ga staan. Doe eens iets schokkends. Ga staan. Laat me zijn aan je ruiken. Achterdoor, hè. Nou, even dan. Ja. Even, ja. Even mal achteren Achterdoor. Ik kom even bij je achter de oor, zeg. <lacht> ja, ik rustig Wat een odeur. Hela. Wat is er? Au, uh, oh, sta stil. Au, au, au, au, Neem maar hoog. Hé, wat doe je nou? Blijf daar. O, o, niet, niet bewegen nou. Jong, wat heb je? Je dinges, je dinges. Je, je weet wel. Kijk, kijk, kijk, kijk dan. Waar? Nou, niet kijk. Nee, sta, sta stil. O, o, o. Je dinges, je bel. No. In, in mijn neus, stilstaan. <grijp> ik, ik, heb een, ik heb een bel in, in mijn neus, voorzichtig. Ja, ja, kalm nou. Ik maak hem wel even los. Ja, hou, hou, hou. Hé, stop, stop, stop. Het raam, weg bij het raam. De mensen. Geen gezicht voor de mensen. Hier bij de deur. Auw! Au! Au! Wacht even, voorzichtig o, nou. Uh, ga je gang, ja. Geen, uh, geen mensen die het zien. Morgen, chef. Uh. Oh, uh, neemt u mee, niet kwalijk, heren. Ik meende hier de heer Biels te treffen. Morgen, heren. Vat vast. Nou? Niks, niks, opschiet nou iemand die verkeerd... Paul! Paul, grote gode! Dat is Paul, Paul! Morgen, chef. Morgen, in. Eh, riep u, chef. Ja, Paul, wat was dat? poppenkast er net, Paul. Ja, chef, er zijn dingen waar ik liever niet in gemengd word, chef. Paul, dan wordt u helemaal niet gemengd, Paul. Ja, eh, men mengt maar een eind weg, chef, of niet? Het gaat me niet aan. Paul, te helle hier had even een oorbel uit mijn neus, Paul. Ja, elk diertje is een pleziertje. De Paul, voor het laatst, ik heb een oorbel in de neus. Kijk dan, je hoeft alleen maar te kijken, maar achter. Kijk dan naar mijn neus. Nou, als u erop staat, chef. Hé? Die, die, die, chef, chef. Ja, Paul. U, u hebt een oorbel in uw neus, chef. Ja Paul. ja, Paul. Ah, wacht maar even, chef. Momentje. Het en eruit alweer, chef. Uh. Je bel, Lien. Hoe komt dat malle ding nou in de chef's malle neus, zeg? Oh, meneer Biels rook even aan mijn parfum, joh. En, eh... Uh, uh, Goeie, nee, Niks, niks, niks tegen hem zeggen. Geen woord, chef. Net te laat, knaap. <lacht> Anders had je de chef nog met Lien oorbel in zijn neus zien staan. Onwaarschijnlijk niet. Bo, wat is er dan voor onwaarschijnlijk, aan, nee? Helemaal niet onwaarschijnlijk. Dan kan je de bel erin kwijt in die neus van jou. <lacht> En dan begin je pas met de milieuverontreiniging. Hij heet in aardgaskringen niet ja. voor niks de continentale platneus, oma oud. Ja, de groet jij. Zijn jij zo niks tegen me zeggen, Paul? Ja, dat is nou eenmaal niet mijn stijl, chef. Als het de leeftijdsklasse van die knaap hier geldt, brok openheid graag, hè. Die weet al van de hoed en de rand, hoor, die lieden. Ja, hoor, Paul, helle. Was het maar waar? Niet dat? Dat ze van de route de rand weten. Grote goden, ze weten nog niet van het alpino -petje. Drie stompen achter elkaar hoor, Paul, mijn pupil, in mijn maag. klap voor mijn zaak hoor. Ja, voor u de openheid nou weer overdrijft, ja. chef, waarover heeft u het? Over bollen, Paul. Over bolle, Paul? Nee, met mijn bruimkuiken. Mijn pupil, bolle van geld. Zijn vader, geld, bruimkuiken van gemeentewoningen. En is dat een pupil van jou, die jongen? Bollen, nou, dat zou ik wel denken, zeg. Die heb ik gemaakt, die jongen. Eh, daar heb ik een dokter anders van gemaakt. De hemel mag weten waarin. In iets eenvoudigs was het iets eh, wat iedereen al weet. Iets van de tak van de sociale wetenschap. Eh. Of daar weer een zijtakje van drie dorre blaadjes en een pijnscheut. Zie tak van wetenschap. Eh, als er een spreeuw op gaat zitten, breekt die... Maar hij heeft het gehaald, Bolle. Ja, hoe is een raadsel? Maar want hij weet niks, begrijp je? Ja, wat leuk zeg. Ja, ja, ja. En hoe is hij zo jouw pupil geworden? Nou, dat heb je nou weer als een vader te danken. Aan Gert, de oude Gert Bruinkuiken. Die had het uh, inzicht, Gert. Hè. Die zag dat in die jongen en die zegt mij dat. Wat? Uh, dat hij, wat hij in die jongen zag. Ja, en wat was dat dan? Dat was niks. En dat ja. zei hij mij. Hij zegt, ik zie daar niks meer in. Hij zegt, uh, hij hebt nou negen vieren... Hij heeft twintig kilo overwicht. Hij heeft plein, vrees en platvoeten. Ik weet het niet meer. Ik zeg, ja, maar uh, laat mij maar even. Die tonen, zoals ik het je zeg, letterlijk. Uh, laat mij maar even, Paul. Ja, knap heeft geluk gehad, chef. Ja, ja, ja. Maar mij een raadsel dat u het aandoorst Pet petje af. Ja, wat wil je, Paul? Wat moest ik? Wat kon ik? Nou, maar weinig mensen die die verantwoordelijkheid op zich zouden durven nemen, chef. Meesten zouden ervoor Bedanken? Bedanken? Als de hoogste man van gemeentewoningen me dat schuift, bedankt Paul, sorry. <laughs> maar dan, dan had ik mijn zaak wel meteen kunnen sluiten. Daar heb ik goud aan verdiend, aan die grap. Ja, van die kant heb ik het nog niet bekeken, Jim. Nee. Ik dacht meer aan de mensbollen, weet u wel. Nou, als er iemand aan de mensbollen heeft liggen denken, dan ik wel voor Paul. Nachten, hoor, wanhopen, De mensbollen. Bollen hebben we. Hoe maken we er een mens van? Rampen, zeggen? Nou ja, het is je aarde gelukt, begrijp ik. Ach, ach gelukt, gelukt, Paul. <laughs> Vraag maar even aan Paul. Paul. Paul kent bollen, hè? Is het me gelukt, Paul? Even luisteren, even luisteren. Zeg. Nou, wat Paul zegt nu, hè? Pol. Paul! Paul. Over de mens bollen dus even. ja een, een soort van weekdier, hoor, Lien. Aha, spijker op zijn kop en een bollen het woord. Een soort van... Wat zeg je, Pol? Uh, weekdier, chef. Week. Uh, op het atletiek dus, hè, ja. op de club. Kijk, hoogte krijg je niet van een hoor, Lien. Contact heb je er niet mee, of je zou hem wakker moeten schudden. Maar ja kogelstoot, als is de beste. Hè. Op de kringwedstrijden altijd goed voor het verste. Bollen, als het zijn beurt is, ontwaakt hij even. Stoot die knikker een meter of achttien. En wel weer. rusten weer. Ha. Ter helle, op zijn platvoeten, met zijn pleinvrees. Een metere met de knikker. Heb je nooit gehoord? Ongelooflijk, ja, ja. Hoe hebben jullie hem zover gekregen? Eh, Kees een geheime wapenling in onze kringen. Kees Kast, onze trainer dus, hè? Niemand die begrijpt hoe hem dat flikt, Kees. <laughs> ja, Paul. Zak met balletjes, man. Eh, hoe zegt u, Chef? laat la, maar, Paul, vergeet het maar. Ik, ik zeg maar iets. Nee, weef, over bollen. Nee, weef, kent hem ook, de hele bollen. Bollen, bruin, kuiken. Nee, weef, verleden jaar... Hè, ...toen die krankzinnige jeugdhongbeweging van jullie meedeed... ...aan de afro's hersengymnastiek. Ja, dat was even een begissing, zeg, Ja, dat heb ik toen gehoord, zeg. Jullie uh, wisten niet veel, hè? Die, die wisten niks. Ja, poe, zeg, die vragen dan even. Dat noemen hersengymnastiek, als ja. het de reinste keurteurne is. Vragen als, uh, wie schreef de kindersymfonie? De haal. <laughs> Wat een kind kan weten, hoor. Nou, stuk het dan maar. Hé? Uh, de... wie, wie was het ook weer, Pop? Uh, werd toegeschreven aan Haydn. Ah, Haydn. Ik kon even niet op de naam komen, ja. Bekend. symfonie van Haydn, weet iedereen. Ja, maar hij blijkt achteraf van Mozart te zijn. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik niks voor Heidens man stijl niet, hè. Hij zat meer in het volwassen amusement, Haydn. Van Mozart. De symfonie, W.A. Ik bedoel, Wolfgang kan meedoen door Ame, uh, uh, uh, uh, Nee, Leopold, Wie? Ja, Leopold, Leopold. Noten. Ja, wordt vaker gewist om zijn broer. Zijn vader, chef. Ja, de groente Paul, ons, hier spelletjes, en quasi gedoe. Ja, dat vonden wij nou ook. Ja, omdat jullie niks wisten. Huh. En wie redden jullie? Wolf. Ja, dat was heel eng, zeg. Dan vroeg ja. meneer Jan Boots, die vroeg bijvoorbeeld van... Uh, ...hoe oud was Columbus toen hij Amerika ontdekte? Ja, ja. Ja, en dan keken we mijn eens aan niet. Ja. Zo vanaf wie heb je het nou weer? En dan zei Bulletje begijn nog heel spits van... Uh, ...bedoel u het niet andersom? Nee, meneer Jan Boots, die begint er te lachen dan. En die zegt, nee, nee, hoe oud was Columbus wel degelijk toen hij Amerika ontdekte? 10 seconden gaan nu in. Ja, ja, ja, bekend. Man in de 50, meneer Columbus. Goede 50. Midden 50. Nou, en dan gingen er 10 seconden in en dan zijn bolle, bolle Bruin Kuiken, die zei dan. Eh, en dan zei meneer Jan Boos die zei dan, ja, u hebt nog 5 seconden voor het zoemertje gehad. En dan zijn bolle, die zei van. En dan zei meneer Jan Boos die van nog 3, nog 2 En dan zei bolle, die zei uh, 28. Ah, wat zeg ik? aan ja, binnen vijftig, hoeveel? Achtentwintig, chef. Dank je, Paul. Ik wist het, hoor, man. Hij was nog geen dertig, de snapneus. Maar, bolle weer even, hè? op zijn platvoet, met z'n vrees. Ah, hij wist alles, Lie. Ja, hij, hij weet niks, hoor, ter helle. Pol. Ja, on onbegrijpelijk ja, ja. waar je het vandaan haalt chef de sukkel. Zak met balletjes, pol Ja, in, in welke zin toch steeds maar zak met balletjes, chef? Nee, Niks Nee, grapje, spolgrapje, geheim je binnenpretje, hè. Maar zo hebben we daar dus even een vent van gemaakt te hellen. Ja, maar hoe heb je dat klaargespeeld? Ja, hoe doet men dat, hè? Het geheim van de smit mes. Nee, nee, nee, nee. Nou, het zal wel een vuiltje zijn. Ja, hoe hebben wij van nee, vé, een mens gemaakt? Ja, door iemand onder te betalen. Kunst. Huh. Wonder dat iemand dan huh. degenereert. Het oog van de meester maakt stinkende honden te slotten. Door hem in zijn zwakke steen te tasten, ter helle. Huh? Door hem in zijn eergevoel te raken, voorzichtig aan de tijd nemen, lang mikken en pang. Ja, en daar schiet dan even iemand in koele met eergevoel naar de eeuwige jachtvelder zeg. En ik ga dat zo weinig. Bolle Bruinkuiken, net zo langdurig geobserveerd. Zijn zwakke steen te loka lokaliseren, trachten. Nou, en, lijkt me bij bollen nou niet zo'n klusje. Zak met balletjes, Paul. Eh, uh, ja. Binnentretje weer, Ja, een uh, Zwakke steen, Paul. Bolle een zwakke steen. Dat is een zak met uh, balletjes. Net zo lang geobserveerd tot ik in zijn zwakke ste steen kon tasten. Als je begrijpt wat ik bedoel, is een zak met balletjes dus, hè? Daar doet hij alles voor, bollen. Ja, snoept hij. Tegen de klip, hoor. Ja, daar heb ik hem zijn doctoraal op laten halen... met een zak snoep voor zijn neus. Zak met balletjes. Daar heb ik hem hersensgymnastiek op laten winnen. Ja, uh, niet te geloven, chef. Dat kogelstoot ook soms. Het geheim van Kees Kaspel. <lacht> Mijn geheim, hoor. Kwam bij mij, zijn, zijn noodklagen, klagen de kast. Wat moet ik met die dikke, meneer Biels? ...of hij de kogel nou stoot of hem meteen op zijn tenen laat vallen, het, het is hetzelfde. Ik zeg, zak met de ballen waar de kast. En je ziet het, hè. kan alles, doet alles bollen. Ja, hij geint bij een brand zelfs nog iemand het leven gered te hebben. Ah, voilà, brand in de chocolaterie. Bij het redden van een stopfles met balletjes. meende dat meisje dat hij aan het plunderen was... Dus die wil die fles niet loslaten, dat was haar redding. Sleept hij ze allebei naar buiten, hoeraatje. Zeg, maar ja. begrijp ik dat hij hier nou vanmorgen drie stompen in je maag heeft gegeven? Wie, Bolle? Wel, nee. Gert, zijn vader. Bolle zijn vader. De oude bruinkuiken, verschrikkelijk zeg. Ik dacht, ik stierf, ik denk, ga dood, hè. Of, eh, of het kost me mijn zaak, even de zes. Maar wat was er gebeurd dan? Gebeurd? Vraag me liever wat er niet gebeurd is. Dat is zijn vader, hè. Dat is Gert. De oude bruinkuiken, die wil dat. Wat? Een kind. Die wil een kind. Van zijn kind dus. He? Die wil een kind van zijn kind. Een kindskind. Een stamhouwer. Ah, is hij getrouwd dan, die jongen? Ja, wat moet ik? Als de oude Bruinkuiker mijn gemeentebodem aan mijn kop komt zeuren dat hij een stamhouwer wil. Ja, is Bolle niet getrouwd met een meisje soufflé, chef? Een zak met balletjes, Polen. Ja, veel figuren zitten niet aan, nee. <tus> ja, goed. Maar daar kijkt hij niet aan, hè, Bolle. Dat is zijn interesse niet. Ik heb hem laten kiezen, waarachtig, hè. En dan zegt hij loutjes iets van, uh, uh, die dan maar. Hè. Het gaat hem om de tegenwaarde in snoep, Bolle, hè. Verschrikkelijk lelijk meisje, hè. Het uh, gezegende meisje Soufflé. Zo, zo iemand van zo'n gezicht van, uh, ik mag al blij wezen dat ik er ben. Ja, ja. en toen nog een kind. Ja, dat bedoel ik, hè. Dat is uh, zijn belangstelling niet, die dingen. Dat kan hij niet, hè. Nou ja, ik bedoel, dat brengt hij niet op. Ik bedoel, uh, daar geeft hij de... Ja, hoe zou ik het zeggen? Daar geeft hij nou uh, de puf niet voor, hè. Dat, dat weet hij niet eens, hè. Dat heb ik hem nog moeten bijbrengen. Jij? Jazeker, daar heb ik een boek voor moeten kopen. Zag met balletjes ernaast. En lees eerst. Ik heb hem overhoord, hij wist alles. Ik zeg oké, okay, en nou jij... Maar ja. Ja, dat is een kwestie van theorie en praktijk, chef. Ja, hoor even Paul. Ik kan er niet overal bij gaan zitten, met mijn zak balletjes. Ja, ah, nieuw punt, chef. <coughs> nou, wat hebben we er niet aan gedaan, zeg. In het bos van Piet destijds. In het bos van Piet? Wat? Nou, om hem een beetje te activeren, hè. Een beetje graag te maken. <coughs> een beetje jaloers. Jaloers? Op wie? Op het kind hier, en ook Pol, hè, met zijn kleine meid, Pol, afgesproken werk dan. Dan ging ik dan uh, met Bolle een wandeling maken. Hè. En dan zouden we per ongeluk Pol en Tine tegenkomen met de kleine meid. Hè. Het gelukkig ouderschap, hem laten zien wat hij mist. Hè. En dan drie laden verder, neef Eef, zwaar gearmd met het meisje soufflé. Zijn eigen vrouw, zwaar in luf, met een vreemde vent. hè om je jaloers te maken, te activeren. Ja, ik krijgt altijd de gevaarlijke karweitjes. Ja, wilde u vechten? Bolle, vechten? Als ik met een kalm wandelingetje door het bos van Piet... een zak met balletjes kan verdienen, hè? Hij blijft er niet over. En uh, Koen zijn gezinsgeluk? Oh, hou daarover op te helpen. Praat er niet van verschrikkelijk, zeg. Net als ik bezig ben met mijn praatje over het gezegende huwelijk... de kinderzegen, wat hoor je op het eerstvolgende bospad links... de vrouw... ...wanhopig gillende vrouw. Nee, Tine. Nee, nee, Paul. Paul zelf, blijkt dan... ...als ik dan de struiken doorkom stormen om een gillende vrouw te redden. Meneer hier, die van zijn Tine een pak met een paraplu krijgt. Die kleine meid krijgt ze terzijde in de braamstruiken. Ja, uh, klein meningsverschil, Lien. Ja. Over het huishoudboekje, weet je wel, waar ik een aanmerking op had. Ja. Dus dienen meteen een klap met plu, hè? Hebben we op de cent training geleerd, zo chef? Om het meteen uit te vechten, hè? Om het geen kans te geven, zie dat, het, dat je het opkropt, hè? Dat het een verwijt wordt. Veel beter zo. Ja, wel, Paul, veel beter zo. Het gezegende gezinnetje moeder slaat vader de hersen in en het kind hangt zo lang wel even krijzend in de bramen. Ja, ja. En in die sfeer mag ik u dan nog eventjes het meisje soufflé gaan versieren, Lie. Zie je me bezig? Ja, heb ik je bezig zag, meneer? Ter helle. Nou, ah, je bent nog helemaal bereid om je zak met balletjes aan de wil te hangen, hoor. Als je daarna net bezig bent met het vechtende gezinsgeluk te scheiden... ...dan komen die twee nog even voorbij razen. Help, help, moord. Het heigend hert der jacht ontkomen, zeg. Ja, nee, Veef. Zat je achter de raap? Ik achter haar, zij achter mijn toevallig. Dan heb ik de strikte opdracht om iemand te versieren, zeg. Het lelijke meisje soufflé. Wat doet zij? Zij versiert mijn. Dat zeg ik. Het ligt aan wollen. Maar ah, hij ligt het niet. Die, die levert je een stamhouder op afroep. Ik heb moeten rennen. Ach jee, en die jongen? Bolle, niks. Verwicht of verwikt niet, hè. Staat erbij of het hem niet aangaat. Staat rustig uit zijn zak te snoepen. Als, als een kind. Nee, nou, neem me niet kwalijk, hoor. Maar er is een grens. ja? Er zijn grenzen. Ja, ook aan mijn gedoe. Vind je het gek? Ja. Oh. Al met al vond ik het wel gek, ja chef. <laughs> ja. ja. de groeten hoor. Nou, ik niet. Ik zeg, dag bollen. Hier jongen. Drie zakken met ballen, tegelijk. <laughs> het ben het de laatste. De groeten aan je vader zijn stamhouwer. Deg. Ja, zielig zeg. Ja. En wat was dat nou vanmorgen met zijn vader? Ja, kijk, kijk. Dat is, dat is gebeurd. Hè? Met die man. Hè? Dat is hem in zijn hoofd geslagen kennelijk. Hè? Geen stamhouder rare blik ogen, raar lopen... me passeren en rang... in de maag, Zeg ran. Ik zeg, wat doe jij nou? Hij zegt, wat doe ik dan? Ik zeg, je geeft me een stom in mijn maag. Hij zegt, het is niet waar. Ik zeg, ik zweer het je. Hij zegt, nou, op één stom... kan je niet lopen en rang. Nog, Nog een stom? Nog een stom. Dat ik zeg, ja, wat is hiervan de grap? Hij zegt, de grap hiervan is... ...dat Drie Stomp scheeprecht is Er, Stom Drie. Stomp Drie, de topman van gemeentewoningen zegt... ...waar ik goud al verdiend heb aan die relatie, die gaat mijn zaak... Dat gaat, ah, ah, Rinderman. Eh, uh, vreemd van de Burenko, goed morgen. Ja, geef maar. Ja, die is er liever ik geef je mee. Te. Ja, dank je. Biel zie je. Ah, oh, Rinderman, het is sympathiek dat u even bent. U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer Rinderman? Ah, ah, van de zijde van de oude Bruin, Kijk, ja. We, we, we kunnen wat, zegt u, feliciteren. Waarmee als ik wil even vragen mag, meneer? Een drieling? Het is een drieling? Groot, groot, zeg. Het waren vriendschappelijke stomp in de maat, zeg. Wat zegt u? Dit was een herhaling van Biels en Co, geschreven door Jan Moraal, geregisseerde Fischer junior. Met Co van Dijk als Biels. Fiet Koster als Elin Terhelle, Frans Koster, Koen Polleman en Mathieu Verdaasdonk als Neef Eef.